Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal... ...leider Wilders op YouTube heeft gezet... ...is een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist. In het filmpje wordt gedaan of de PVV-leider wordt gegijzeld en geëxecuteerd. Wilders heeft aangifte gedaan. De rapper zegt dat hij Wilders een koekje van eigen deeg wilde geven... ...nadat hij in dat Haagse café zijn aanhang om minder minder Marokkanen had laten roepen. Hij zegt dat hij alleen wilde chockeren. Koerdische strijders in Irak executeren IS-gevangenen... en hebben uit wraak tenminste één Arabisch dorp met de grond gelijk gemaakt. Dat zegt een Koerdische commandant in een reportage die Nieuwsuur vanavond uitzendt. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch eist een onderzoek. De commandant zei toen hij dacht dat de camera uitstond... dat de Koerden gewoon geen gevangenen willen... In een reactie later zegt hij dat het om een verschrikkelijk misverstand gaat. Hij spreekt van een grapje en zegt dit soort uitspraken doen we uit boosheid over de acties van IS. Ook ontkent hij dat er door zijn strijdgroep ooit krijggevangenen zijn gemaakt. In Istanbul zijn de consulaten van België, Duitsland en Canada ontruimd. Er waren poederbrieven bezorgd. De Turkse autoriteiten stuurden onmiddellijk gespecialiseerde teams om metingen te doen. En de directe omgeving van de diplomatieke posten werd afgesloten. België, Duitsland en Canada behoren tot de coalitie die strijdt tegen terreurgroep IS. Mogelijk is dat waarom de poederbrieven zijn verstuurd. De verplichting voor zorgverzekeraars om zorg te vergoeden van ziekenhuizen en artsen waar ze geen contract mee hebben, mag worden afgeschaft. De Raad van State heeft een positief advies gegeven voor dat plan van het kabinet. Patiënten die een vrije keuze willen, moeten daarvoor een hogere premie gaan betalen. Het weer. Het blijft vannacht ook wisselvallig, bij 10 tot 12 graden. Morgenochtend regenachtig. In de loop van de dag trekt de regen weg. En smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staat in totaal 190 kilometer file. De avondspits verloopt drukker dan normaal. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. 8 kilometer richting Amersfoort bij Muiden 5. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen roelof en Zoeterwoude Rijndijk Rijn-Dijk 7... A10 Zuid richting Amersfoort tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer 8. A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Gouwen 6. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunette 8. A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 7. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom luisteraars bij het tweede uur van uh, ZFM draait door. Zandvoort draait door met uh, als gast Anton van Duin en tafelheer Sven Duif. De techniek verzorgd door Hans Wassenaar. En in het tweede uur dan, uh, gaan we wat minder formeel te werk. We gaan uh, de wereldproblemen voor u uh, uitspitten en ook oplossen. Nou... En een druk op onze schouders. Een aantal mensen van aan de stamtafel. Hans Wassenaar, Sven Duif. Anton uh, van Duin, onze bloemstallist. Die gaat uh, de wereld uh, verbeteren door zijn bloemstierkunst. En uh, ja, ikzelf, ik ben al oud. Ik, uh, ik, ik kijk het allemaal met leden ogen aan. Is het zo? Okay. Ja. Wat denk je van mij dan? Ja. <laughs> en ze zeggen tegen mij altijd, zo oud als je eruit ziet word je niet. Nou, ik voel me <laughs> nog heel jong hoor. <laughs> kijk. Maar als altijd luisteraars, beginnen we met een stukje muziek. En we hebben vandaag geen muzikale gast, helaas. Want uh, ik vertelde het al, de gast die we zouden hebben, heeft een ongelukje gehad. Die, heeft, uh, die is geblaseerd aan zijn, uh, aan zijn mond, ook gehecht aan zijn lip, aan zijn boven- en onderlip zelfs. En kan niet uh, lekker praten en ook helemaal niet zingen. Hij zingt de blues, hij speelt gitaar, daar hadden we het net over. Maar gitaarspelen zou misschien nog wel lukken, maar dat zingen, dat, dat, uh, dat, dat uh, gaat niet lukken. En hij wil toch zijn hele ding doen. ...komt een andere keer ongetwijfeld hier in, uh, in Zandvoort terug... ...om uh, ons te voorzien van een heerlijk stuk bluesmuziek. Sven Duijf heeft vorige week hier live gezongen... ...en uh, dat gaat hij van, uh, vandaag niet live doen... ...maar we gaan wel naar hem luisteren met Georgie On My Mind.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 Reach out to me Other eyes Smile tenderly Still in Peaceful dreams I see That Georgia on my mind Oh, just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia Sven duif met George on my mind. Sven, hoe lang is het alweer geleden dat je dit hebt heb opgenomen? Bijna, vier, uh, bijna vijf jaar al. Bijna per, vijf, een, sowieso vier jaar. Ja, en, en waar? In Amuiden is dat In de popbunker. In de, pop in de pop Ja, een beetje in de stijl van uh, Michael Bublé. Mm -hmm. Daar ben jij fan van. Nou, hij heeft het van mij gejat, toch? <laughs> Logisch, <laughs> snap ik. Nee, <laughs> hey, maar daar ben je fan van? ja. Maar uh, je bent fan van veel meer muziek en, en uh, je hebt nu ook een, een eigen werkje geschreven. Ja. Vertel. Um, ja, hoe moet je daar beginnen? Ik was begonnen met songwriting, want daar was ik helemaal niet bekend mee. Dus ik was deze zomer daar eens mee begonnen om te kijken of ik dat kon. Nou, dat, De eerste twintig liedjes die ik geprobeerd heb... dat was een flop, dat uh, klonk nergens naar. Dat dacht ik eigenlijk ook van dit liedje. Dat was het 21ste liedje wat ik schreef. <laughs> en uh, ik dacht, nou, dat uh, is helemaal niks. Ik had een tekst geschreven en ik had een melodie dan uh, geschreven. En ik dacht, nou, dat, uh, nou die, die gaat ook op de plank, zoals dat dan heet. Daar uh, doe je niks meer mee. En toen uh, kwam op een gegeven moment mijn manager... Masha Schimschijmer, die uh, kwam uh, naar mij uh, toe... Voor een kopje koffie, een beetje bijkletsen zoals dat dan gaat. En toen zei ze, goh, laat eens wat horen wat je geschreven hebt. Dus nou, twee liedjes gespeeld. Eerste liedje, was het inderdaad met me eens, dat was niks. <lacht> <lacht> en uh, dat andere liedje, daar, daar, raak, daar werd ze eigenlijk wel heel erg door geraakt. En uh, ja, je bent natuurlijk sowieso heel kritisch op jezelf. Dat, dat zal jij ook wel hebben met je bloemen, denk ik. Tuurlijk. Um, dus je, je, zelf zit je alleen maar in de modus van... wat kan ik verbeteren, wat is voor slecht aan dit liedje. Terwijl iemand die het gewoon hoort als, als luisteraar... er toch heel anders naar luistert. Nou, toen uh, ben ik dat wat meer gaan uitwerken. Toen kwam ik via Masha uiteindelijk in contact met Michael Garvin. En voor de mensen die Michael niet kennen... dat is uh, een singer-songwriter uit Amerika. En heeft onder andere liedjes geschreven voor George Benson... Uh, voor Jennifer Lopez. Uh, het nummer Waiting for Tonight kennen mensen, denk ik wel. Ja. En, uh, en zo nog twintig uh, andere wereldhits, die ook een nummer één positie hebben gehaald. Dus dat ik daarmee in contact kwam, dat was een soort overwhelming moment. Van oké, okay, dat ik daar de eer heb om mee samen te mogen werken. Toen hebben we in één dag via uh, Skype hebben we eigenlijk het liedje een beetje aangepast. Wat textuele dingetjes nog wat, wat, wat strakker getrokken. En uh, wat melodiekjes wat logischer gemaakt. En uh, uh, moet ik ook bij zeggen dat de toetsenis van mijn band, Jan Peter Bast. Toetsen is van onder andere De Scene van Telau. Um, uh, dat, dat die ook nog aangesleuteld heeft qua akkoorden, volgorde en zo. Om het wat, wat logischer tot een liedje te maken. Want het had wel schaafwerk nodig, vond ik zelf ook. Maar wat, wat vond jij het moeilijkste aan, aan, het, aan, het, uh, überhaupt aan het maken van een, uh, van een song? Nou, je moet oppassen dat je niet... Uh, wat ik heel vaak had, omdat ik iets geschreven. denk ik van, oh lekker, dat is een leuk liedje. En twee dagen later sta ik in de auto. Dan denk ik, oh ja, daar had ik het van. Weet je wel? <laughs> dat oh ja, het dus oh ja. al bestaat. Ja, maar dat is natuurlijk met een hoop liedjes zo. Hè? Dat er bepaalde fragmenten van, van liedjes lijken op andere liedjes. Ja, is ook wel zo. Maar je moet toch wel proberen om, uh, om, om toch wel uniek te zijn. Dat is wat je probeert als songwriter om uniek te zijn. Ja. Maar ook een melodie te verzinnen die makkelijk... Kijk, als je een hit gaat schrijven, dat is toch je intentie. Hè? Je wilt toch iets schrijven wat, wat, uh, wat uh, een bepaald doel heeft. En vaak is dat doel dat het zoveel mogelijk mensen moet bereiken. Want dat is wel waar je kunstenaar of artiest voor bent. Je wilt het liefst zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met je kunst. En dus dat is wel, was wel de insteek van het liedje in eerste instantie. Van het begrip liedjes schrijven. Dus je wil wel een melodie maken die ook wel voor mensen te, mee te zingen is. Zeg maar, of in ieder geval mee te neurie is. En dat zijn wel, wel dingen waar je, waar je op let als je een liedje schrijft. Wat mm -hmm. erg moeilijk is hoor. Ik heb echt respect voor de mensen die die hits allemaal geschreven hebben. Dat, uh, goed. Ja. Maar goed, er zijn mensen, met name dus een Amerikaan die jou te hulp is geschoten. Mm -hmm. uh, nu is dat allemaal een beetje... Uh, dat product is, is een beetje afgerond. Hè? Het, het is klaar. Het product is, ligt nu uh, klaar voor distributies. Of dat dan om, om, om, om, om te masteren. Nou, de master wordt gemaakt, dus ja. wat, wat er zeg maar gebeurt is... Uh, een liedje krijgt een code mee, dat is als het ware een soort stempel... van ja. het liedje is geschreven door die en die en die... en ja. uh, die en die is de uitvoerend artiest. Ja. En dat is eigenlijk dat als een, een radiostation ergens in uh, Oebukadubu... 5 hoogte die achter dat draait op de piratenzender... dan zegt een bepaald internet iets van... hé, hey, die code zit aan het liedje vast... Dus het is van die meneer, dus die meneer krijgt daar netjes zijn rechten voor. Zeg maar. ja, je kunt tegenwoordig ook je mobieltje voor de speaker houden als er een liedje draait. en dan komt er op je mobieltje de titel. Hè? Precies, nou dat werkt dus met die code. Dus met die, uh, in zo'n liedje zit een code en dan kom je in een grote database eigenlijk terecht als het ware. Uh, zodat dat soort systemen je kunnen vinden. Dus ja. Het is dus ook zo dat als, uh, kijk op een CD, daar, daar brand je natuurlijk geen plaatje mee, hè? dat is puur het liedje. Maar doordat die code dan in dat liedje zit. Als je dan je cd in de computer stopt. Dan zegt hij van. Hé hey, die code ken ik. Die staat namelijk op internet. Dus dan krijg ik het plaatje erbij. De naam van de artiest. Dat is wel heel ingenieus uitgevonden. Dan. Zeker. Ja. ja. Tegenwoordig met digitale techniek. Kan van alles natuurlijk. Ja. Uh, nou we hadden het net over de master. Ja. En ik heb hier een master naast me zitten. Maar dan gaat het om bloemschikken. Ja. ja. Uh, hoe kijk jij uh, Anton. Uh, uh, uh, tegen muziek aan überhaupt. Muziek. Ja. ja dat is uh, mijn tweede passie. Dat is je tweede passie? Dat is mijn tweede passie, Dus als, ja. jij, als jij bloemen staat te schikken, dan zing jij gewoon lekker een liedje erbij. Ik zing van alles erbij, nee. <lacht> dat heb je toch op tv gehoord bij de finale? Dalia's <lacht> het ben de mooiste. <lacht> ja. Ja, kijk, uh, uh, muziek is, uh, is uh, een andere passie van mij. En, uh, ik ben een uh, mens wat, uh, wat runt zeg maar, op emotie. En uh, um, ja, ik vind zelf dat, dat je met... Als ik bijvoorbeeld lekker in mijn, zoals ik dat dan altijd nu, uh, mijn eigen bubbel wil zitten om te, om te creëren, ja. dan uh, heb ik daar wel bepaalde muziek voor nodig. En daar kan ik uh, melancholiek van worden of ik kan dat uh, zien als een soort uiting uh, op een bepaalde manier. Ja. Dus uh, ik heb zeker muziek nodig in mijn leven. Ja, ja het gaat vaak samen. Hè? De gevoel voor, voor, voor, voor uh, emotie en kunst. Of het nou met bloemen is, of dat je schildert. Of een andere vorm van kunst bedrijft, Beeldhouden, ook zoiets. Uh, dat gaat vaak gepaard uh, bij kunstenaars met ook gevoel voor muziek. En uh, vaak ook klassieke muziek. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, hè? klassieke muziek? Mooi. Ja. Ja, Sven, Sven die soms, soms die het ook altijd heel klassiek hoor. Dus dat soms wel. ook echt heel lelijk. Ik bedoel, er zijn ook nummers die... die maar dat is het mooie met kunst. Um, het is smaak. Ja. En het is niet... Uh, er is niemand die van jouw werk kan zeggen of iets mooi of niet mooi is. Er zijn altijd mensen die het mooi vinden. Ja. En er zijn altijd mensen die het niet mooi vinden. Ja. En dat is de vrijheid die je, die je dan ja. hebt als kijker, luisteraar. Maar ook als, als maker van kunst. Kijk, als jij iets weet te maken wat uh, alle zeven miljard mensen op de aarde mooi vindt, dan... Uh, dan nou, wat ja, ik, dat wat ik wel vind, kan Dan niet... ben je een toppertje, hè? Ja, maar ja. zeker een toppertje. Ja. Nou, wat ik wel vind, met, met, dat, dat hoor je dan ook wel met muziek, dat uh, ik vind in alle vormen van kunst, dat kun je niet bepalen. Maar je kunt wel heel goed bepalen of er op gezweet is, zoals ik dat dan altijd doe. Dus of er aandacht aan besteed is. Ja. En, uh, en dat legt het voor mij wel meteen een gradatie hoger. En als jij net vertelt van nou je nummer... en er moet nog geschaafd worden... en er wordt dat geschaafd en er wordt dat bijgeschaafd... dan komt de toetsenist en die zet de akkoord nog eventjes... en dat soort dingen, weet je wel. Dus er wordt aan gewerkt... En dan heb ik het gevoel, er is op gezweet, zoals ik dat dan altijd noem. Ja. En uh, dan vind ik het ook direct een, een stap ge, uh, hoger. Ja, en, ja. en dus meer waarde aan. En dat hoor ik dus dan ja. ook daadwerkelijk. Ja, en ook dat is lastig, want je hebt inderdaad mensen die kijken naar kunst... en die denken erover na. En je hebt mensen die kijken en die vellen meteen een oordeel. Ja. Dat is toch eigenlijk, ik denk dat in 90% van de gevallen... dat toch Tot. is wat er gebeurt. Dat is waar. Mensen zien iets en, uh, en daar is het oordeel op geveld. Ja. Ja. En dat is jammer. Maar dat is wel waar je als kunstenaar... zeker als je op, toch op een commercieel vlak gaat begeven... waar je rekening mee moet houden. Ik heb, ik heb nog even een vraagje. Je hebt een, een cd gemaakt. Yeah. Ga je met die cd langs radiostations? Of wordt dat voor je gedaan? Um, nou, nou, er wordt inderdaad, als je dan op een gegeven moment een liedje uit hebt, dan wordt dat geplucht. Ja. De, de, de, sowieso als het in uh, die code, net wat ik zeg, hè, dan kom je dus in een database. Dus dan is in principe elk radiostation in de ja, galatie. Als je echt een, een, een plaat in eigen beheer opneemt, zoals wij dat hebben gedaan. Want deze plaat is in eigen beheer gemaakt. Of cd, hè, moet ik zeggen. Tegenwoordig wordt er trouwens veel meer vinyl gebruikt. meer LPs yes, en zo. Yes. Daar kunnen we dat nog even over hebben straks. Maar cd's die je zelf opneemt. Ja die moet je ook zelf pluggen. En een, plugger, een goede plugger die dus ook ingang heeft in allerlei radiostations. Nou misschien is wat voor jou. Ja. <laughs> nee maar, maar wat, ik, wat ik bedoel te zeggen is dat die hebben, die hebben een prijskaartje. Dat kost behoorlijk veel geld om, om een ook een cd uh, aan de markt laten brengen. Uh, uh, ze eisen bijvoorbeeld al dat je een x-aantal van die cd's gewoon gratis verstrekt aan zo'n plugger natuurlijk, want hij moet ze weggeven uh, ja. aan die radiostations. Dat kost geld, uh, de plugger gaat op pad, stapt in zijn auto, dat kost geld. Uh, dat is, kijk, als een platenmaatschappij jou zelf contracteert en dat zelf allemaal ja, doet. Ja, die hebben een eigen plugger waarschijnlijk. Ja, die hebben een eigen ja. en, en, en dan is dat allemaal geregeld. Ja. Maar, maar het, is ook, het, is ook, het is niet alleen uh, pluggen en een hele hoop geld er tegen, het is ook gewoon geluk hebben en een netwerk hebben. Een netwerk is echt het belangrijkste wat je kan hebben. Maar vooral natuurlijk talent en een goed nummer. Want kijk, we hebben zoveel artiesten in Nederland en ook kwalitatief heel goede artiesten, zangers en zangeressen. Ook instrumentalisten die echt wat in huis hebben. En dat kunnen we allemaal zien bij The Voice of Holland en Hollandschap Talent en al die programma's die daar promotie mee bedrijven. Al die mensen hebben een, soms een hele goede stem, maar je moet een goed nummer hebben. Het nummer moet aanslaan. Je hebt een eigen product nodig wat, ja. wat, uh, wat jou in het voetlicht zet. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik kijk wel eens naar de Voice of Holland, maar liever eigenlijk niet. Want ik vind ze vreselijk schreeuwen allemaal. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik vind ze echt schreeuwen. Dus, dus dit, dus nou, wat wat het is, wat het, wat ik het nadeel vind van competities, en dat heb ik zelf ook kunnen ervaren... is. Op het moment dat jij je in een minuut moet laten zien, dan heerst op een of andere manier heerst, uh, de gedachte dat je uh, over de top moet gaan om te kunnen laten zien wat je in huis hebt. Terwijl een liedje heel klein zingen, zoals bijvoorbeeld als ik dan over de voice heb, daar deed een, doet een jongen aan mee, Shorts van de Pannen, ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch. Shorts van de Pannen, die heeft een liedje, zeg me dat het niet zo is, uh, van ja. Frank Boeien heeft ja, zo. Ja, ja, ja. heel klein ja. gebracht. Maar ik, ik heb jou vorige week horen zingen. Ja, en dan denk ik, er is duidelijk een verschil van wat ik op de televisie hoor... en wat ik jou hoor doen hier. Ja, maar wat je gewoon als artiest moet... wat tenminste bij mij de gedachtegang is... is ik, heb niet het idee, ik wil mezelf niet aan een ander bewijzen. Ik maak muziek omdat ik het wil. En, en omdat je omdat het leuk vindt. Het kan, dat vind ja. ik vooral het belangrijkste. De vrijheid hebben ja. om het te kunnen. Ja. Want er zijn een hele hoop landen en plekken waar, waar het helaas niet mag. Ja. Uh, waar, waar dat soort dingen gewoon gecensureerd worden. Dat je dat niet mag doen. Ja, dan, dan maakt het voor mij niet uit. Uh, of iemand het mooi vindt, sta ik uh, voor de spiegel te zingen vind Ik het ook leuk. Dat is een hele mooie die je benoemt. Het heel dicht bij jezelf houden. Alles wat je uitvoert, sowieso. Ja. Als je muziek maakt, dan zegt van nou ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil tentoonstellen. En dat is in mijn vak ook. Ja. Oh, het is hetzelfde het als ik tegen dingen. jou zeg van nou, uh, jij mag vanaf morgen geen bloemen meer maken. Ja, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. <laughs> Nee, <laughs> luisteraars, u heeft geen idee wat er genot het is om met twee kunstenaars hier aan tafel te zitten. Enerzijds iemand die goed kan zingen en een aantal instrumenten bespeelt. En anderzijds een man die wij bij SBS6 creatief bezig hebben gezien met alles wat met bloemen te maken heeft, met, met, met, met planten, met blad en met, met bloemblaadjes. En nou, noem het allemaal maar op. Ik vond, het, ik vond het fantastisch. Ik wil het er toch nog heel even wat met je over hebben, Anton. Anton van Duin. Hij zit hier luisteraars. Als u het later heeft ingeschakeld. Hij is de gast bij uh, Zandvoort. Draai door en wij draaien nog altijd door eh, met bloemen en met zang vandaag. Helaas eh, de zanger uit de bluesband die niet kan opdraven omdat hij geblesseerd is aan zijn lip. Maar volgende keer komt hij vast hier in de uitzending eh, terug. Anton, eh, wat ik aan jou eh, nog eh, wil vragen. Eh, werk je ook wel eens eh, voor niets, voor het goede doel? Nou, dat gebeurt natuurlijk ook. En zeker ja. uh, aan ja. mensen als ik. Ja. Uh, met een groot hart. Ja. En um, nou ja, ik, ik, uh, ik ben wel van het... Dat straal je ook uit trouwens. Dank je, ja. dank je. Ja. Aardig. Um, nou ja, ik ben mezelf. Ja. En daar komen we weer op terug. Dus, ja. um, en dat probeer ik ook altijd te blijven. En ik help graag mensen. Um, uiteraard, uh, ja, of ik er nou bij inschiet vind ik altijd een groot woord... Ik, uh, ik doe graag wat voor anderen. En ik denk dat je dat uh, heel veel oplevert aan energie en aan liefde. Ja. En uh, goed, daar ik de kassa niet van, zeggen we dan altijd. Maar uiteindelijk krijg je alles in het leven een keer terug. Ja, dus ook je goed. goedheid. Ja, dat doet me denken aan iets wat, wat ik gisteren las op het internet. Dat was een, een bruidspaar ja. in uh, Amerika. En Een man en een vrouw en die zijn binnen 28 uur opeenvolgend na elkaar overleden. En wat ik daar nou bijzonder aan vond, is die zijn ongeveer zo'n 74 jaar geleden getrouwd. En die vrouw was 94 en die overleed als eerste. En toen heeft de man in de oor gefluisterd van nou, bel even als je thuis bent. Dat, dat was eigenlijk de boodschap. Ja. En uh, nog geen 28 uur later, op 100 jarige leeftijd, overleed die man. En wat ik nou het mooie vind is in dezelfde kerk waar ze 74 jaar geleden getrouwd zijn. gaan ze nu samen eigenlijk uh, door naar zullen. het volgende Ja, Dat is, dat is toch gewoon ja, ja, bizar? Ja, bizar hè? Bizar, ja. ja. Bizar. Zeg jongens, uh, sorry dat ik even stoor, maar iemand moet de hond uitlaten. Iemand zal de hond uitlaten.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 Iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen om een beetje aandacht. Zal iemand van een tak goed duiden, het spoor oplopen of sterven om de tijd te doden? De hemel zal gloren, de zee zal wijden, de wind zal raken.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 moest de hond uitlaten. Gedichtjes. Schrijven. Dat deden we met de met, met kersverse cd, zo heet die ook, kersvers, van Herman van Veen. En Anton van Duin, die vertelde me zojuist dat hij uh, uh, de cd Vogelvlucht nogal eens uh, voorbij laat komen. Hè? LP, hè, LP. Ik draai nog van Oké, oh, Je draait nog van Ik draai nog van hadden we het net ook over, dat er steeds meer van ook op de markt komt. Uh, en dat is uh, populair, omdat men zegt dat uh, de klank van een vinylplaat dat die anders in ieder geval warmer zou zijn dan zo'n cd. Ja, ik denk ook dat het met je geheugen te maken heeft. Hè? Het brengt je terug in een bepaalde staat van, uh, van vroeger. Ja. Uh, luisteraars, uh, sorry dat ik u eventjes uh, op een ander been zet nu... want de column, die moet er hoog uh, nodig in. Uh, ik hoop dat ik het goede knopje indruk... De column bij Zierm uh, Zandvoort van uh, de, de oktober. Uh, wat, hoeveel is het vandaag? De, de 24e oktober. Het is herenjaar 2014. Ometon, Eén Een van de dingen waar wij ons verschrikkelijk druk om kunnen maken is overheidsuitgaven. En dan vooral als het gaat om weggegooid geld. Het hoeft maar een miljoentje verkeerd uitgegeven te zijn en we zitten er weer bovenop. Er is zelfs een bericht bijgekomen op de sociale media... dat als we het hele kabinet weg zouden bezuinigen... we toch al snel 100 miljoen kunnen besparen. Maar beste mensen, dat zet totaal geen zoden aan de dijk. Als John Williams met de gouden tip komt... om de lader van de telefoon uit het stopcontact te halen... na het opladen van, van die telefoon... dan heeft deze beste man geen programma meer. Dus het kind heeft elke maand een rekening van 150 euro aan telefoonkosten. Haal de stekker eruit na het opladen en zo bespaar je al snel 5 euro per jaar. Terug naar de overheid. Als we echt kunnen besparen zonder dat wij als burger het hoeven te voelen... dan is het op IT-kosten. Althans, dat wijst het rapport van onze bolle VVD'er Ton Elias uit. En als we ons ergens druk over moeten maken, dan is het het rapport wel. Maar helaas, niemand hoor je erover. Deze meneer heeft waarschijnlijk weer duizenden euro's gekregen... om dit onderzoek uh, te doen. En ik heb net al uitgelegd wat duizendjes geen ene moer uitmaken... binnen de begroting van het land... Maar de uitkomst is zeer treurig. Zo stelt Omenton dat er jaarlijks tussen de 1 en 5 miljard euro weggegooid is... als gevolg van mislukte IT-projecten. Dat is wel degelijk serieus geld. Maar wat ik niet begrijp is dat bedrag. Of liever gezegd, die schatting. Tussen de 1 en 5 miljard. Ooit wel eens gevraagd aan de autodealer wat die nieuwe bak gaat kosten? En als die glijer in pakt dan zegt... nou meneer, die auto gaat tussen de 10 en 50.000 euro kosten... Dan ben je toch weer heel snel buiten. Maar Ometon mag het dus wel officieel naar buiten brengen. Let wel officieel. En niemand die daar vraagtekens bij zet. Ik weet ook wel dat de communicatie met it altijd zeer stroef verloopt. Zij praten in bitjes en bijtjes en wij als lekers snappen daar geen donder van. Vraag aan Ivo opstelt wat een app is en dan weet je hoe de verhoudingen liggen. Maar wat nog verontrustender is, is de reden die Ometon uh, aandraagt voor de hoge kosten van de IT-projecten. Volgens het rapport stranden veel systemen omdat het kabinet vaak belastingregels veranderen en dat kan het systeem niet aan. Zo zou er meer overleg plaats moeten vinden tussen de Wiskids en de Hoge Heren in Den Haag. Dan moet Mark dus eerst aan de IT-afdeling vragen of een bepaald belastingvoordeel wel haalbaar is qua automatisering. Het moet echt niet gekker worden. Zelfs het kabinet en de Tweede Kamer staan dus in dienst van de IT'ers. De wereld op zijn kop. Laat die veelvraat alsjeblieft eerst een echt rapport opstellen... met minimaal drie cijfers achter de komma als uitkomst. Trek Silicon Valley leeg voor 1 miljard... en moet je eens kijken hoe snel de computerproblemen opgelost zijn. In het meest gunstige geval bespaar je 4 miljard. Kunnen we heel wat bommen voor maken om eerst te bestrijden? Tuurlijk kan het geld ook naar de voedselbank... maar daar liggen nu even niet prioriteiten. Het volgende rapport ligt ook alvast klaar. De overchipkaart kan niet missen. Eindelijk zijn we van dat papieren kaartje af. En nog geen half jaar later wordt er weer gezegd dat de chipkaart gedateerd is. Weet je hoeveel treinen ik gemist heb door dat irritante vortje? Mensen die de kaartautomaat niet snappen, nog oudere mensen die niet weten hoe je moet pinnen. En neem drie van deze types en zet ze vooraan in de lange rij voor een kaartautomaat en je mist je trein. Dat is nu eindelijk opgelost. Ik heb al tijden zo'n chipkaart met automatisch inkassen erop en het gaat zo soepeltjes. Even je gele chipkaart laten paaldansen en je kunt instappen. Heerlijk. Maar nee hoor, ook het einde van dit systeem is weer in zicht. We moeten gaan betalen met onze mobiel bijvoorbeeld. Dus ze willen niet alleen het systeem verjongen, maar ook de trein en de tram. Want je denkt toch niet dat oma met haar telefoon gaat betalen, wel? Die belt ja. waarschijnlijk nog met een Nokia en we weten allemaal wat voor nostalgisch merk dat is. Van alle era's die eindigen vind ik Nokia tijdperk toch wel het meest aangrijpende. Geen Nokia meer. Zet dat maar in je rapport, oom Ton. Ja, om doe dat maar. Dit was de column van deze week, luisteraars. En uh, ja, hij had het over chips. Nou, we hebben hier geen chips, maar wel heerlijke blokjes, uh, blokjes kaas en, uh, en stukjes leverworst. Waar we van genieten. En we genieten ook nog eventjes van muziek voor we verder gaan praten. Dat doen we met uh, niemand minder dan Barbara Schrijs. Want ik heb het in het eerste uur al gezegd, die heeft het in de postuum een aantal nummers opgenomen. En een aantal nummers opgenomen samen met de artiesten die nu nog leven. Uh, uh, de cd van Barbra Streisand heet Partners. Misschien is die ook wel op vernieuwd te krijgen, ik weet het niet zeker. Ik ga een nummer draaien, dat draag ik tevens op... aan mijn vriendin uh, Yvonne Nijssen, die meeluistert in Bloemendaal. En uh, mijn uh, lieve zoon Leroy, die vast ook aan de, uh, aan de radio zit gekluisterd. En uh, het nummer heet Love Me Tender. Wasn't it just yesterday when you held me?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 Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Ik heb natuurlijk mijn viool had meegenomen, anders dat het niet zo mooi geklonken. Barbers Ruizend, samen met Elvis Presley. Uh, ja, ik zei het al, duetten die postuum zijn opgenomen. Maar ook met uh, artiesten die nog leven, zoals Stevie Wonder... waar ze bijvoorbeeld het nummer People mee zingt. Ja, luisteraars, u luistert altijd naar Zandvoort. Draait door, en soms draaien wij ook wel eens door. En dat komt dan door de wereldproblemen... De wereldproblemen, uh, al die oorlogen, al die narigheid op de wereld. Sven gaat ons iets, uh, iets vertellen wat er uh, momenteel uh, actueel is in Niels Sven. Ja, nou ja, uh, wat natuurlijk heel actueel is... is het aantal mensen dat sterft aan de gevolgen van ebola neemt nog steeds rap toe. Vooral landen in West-Afrika worden getroffen. Maar welke westerse landen doen nou eigenlijk wat om deze regio te helpen? En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik dan meer op Nederland wil betrekken. Wat vinden jullie nou eigenlijk wat Nederland nog meer zou moeten doen dan wat ze nu al doen? Nou, er zijn een hoop mensen in Nederland. Uh, die best wel bereid zijn om af te reizen, zelfs naar die landen. Uh, verplegers of verpleegsters, ook wel artsen. die, uh, die bereid zijn om daarheen om, om te gaan. Uh, Alleen dan hebben ze het volgende probleem. dat ze namelijk niet verzekerd kunnen worden. Ja, dat, dat ik, is een groot probleem natuurlijk. Dat, ja. wou, dat wou ik net aangeven. Er zijn dus problemen financieel. Om, maar vinden jullie dan dat in geval dat zij besmet worden. dat dan de overheid als een soort tegenoverstelling daarvan. Hè, Compensatie uh, oh, Ja, uh, de behandeling eventueel zou moeten vergoederen. Ik denk het wel, ja. Ik, ik zelf ook wel, ja. ja ik denk uh, zeker uh, als mensen zich uh, beschikbaar stellen, uh, en dan hebben we het natuurlijk over uh, vakkundige mensen die zich be beschikbaar stellen, en als die uh, daardoor uh, besmet raken eventueel dan denk ik dat het een, een hele kleine zes daarvan, uh, van de overheid is... om, uh, om de behandeling uh, volledig op zich te nemen. Ja, dat kan je van de verzekering eigenlijk niet verwachten, vind ik zelf. Dat is natuurlijk ik... voor de verzekering nee, Ja, kijk, De verzekering is natuurlijk ook particulier, hè? In, in zekere ja, zin. Ja, ja, ja. ja, maar ik vind dat de overheid uh, toch wat dat betreft... Uh, eigenlijk een, een voortouw moet nemen wat dat betreft. Ja. Ik ja, denk maar... dat die inderdaad moet zorgen dat, dat ze de behandeling betalen. En nou komt nou, even een dilemma dingetje... Zouden jullie als burger van Nederland ook bereid zijn meer belasting te betalen... als dat de ebola-crisis zou verhelpen of tegen zou gaan? Ja, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Ik bedoel, uh, uh, uh, iedereen denkt waarschijnlijk ebola... Oh, nou, niet iedereen. Er uh, zullen een hoop mensen denken ebola is ver van mijn bed, joh? Nou, dat is niet zo, hoor. Nee, dat snap ik, dat snap ik <laughs> en jij en velen met ons gelukkig... Maar uh, dus in die zin ben ik, uh, Sven, ben ik wel bereid om, uh, om daar eventueel wat meer belasting voor te betalen. Omdat ik uh, wel zie dat dat een uh, groot wereldprobleem uh, kan worden. Dan krijgen we misschien weer uh, het, het systeem van een tijdelijke belasting die we nooit meer kwijtraken. En dat is weer het andere probleem. Hè? Nou ja, weet je... Quartje dat... van kok, dat staat toch uh, vers in mijn geheugen. Ja, dat, dat snap ik. Maar uh, dat, dat is weer op je weg zien. Ik ja, denk dat dat hoeft niet nou. zo te zijn. Nee, dat is hm. wel zo. Uh, zijn jullie überhaupt, uh, uh, als jullie in het vliegtuig zouden stappen naar die landen toe, zeg maar. Hè? Of landen die er vlakbij liggen. Uh, hebben jullie dan iets van, ja dat doe ik maar liever niet nu? Tuurlijk, ik zoek het niet op. Je ja, zoekt nee. het niet op? Nee hoor. Nee, nee. Maar ja, ik ook weet je doen. wat het probleem is? Het zit natuurlijk op dit moment ook al in Spanje. En het ja. zit al, dus je krijgt, waar moet je dan heen? Hè? Waar, waar kan je niet ja. meer heen? Zo is dat het. Is. Ja, dat, dat, is, dat is ook zo. Dat is ook waar wat je zegt. Het ja. ja. is natuurlijk wel zo in vliegtuigen. Uh, Sven weet dat het van anderen, want die heeft ook een tijd gevlogen. Mm -hmm. um, daar uh, kom je in aanraking met die toilet op in een vliegtuig met andere dingen uh, waar passagiers natuurlijk. Uh, uh, die andere passagiers ook aanraken. Ja. Loop je daar nou in zo'n vliegtuig? Of denk jij, Swen, een, een verhoogd risico uh, op zo'n besmettelijke ziekte? Nou, wat, wat in, een, in een vliegtuig vooral het, het niet fijne is, is dat er een gesloten, in principe, hè, het is wel een openlucht systeem. Dus het vliegtuig krijgt van buiten wel uh, bepaalde luchttoevoer. Maar um, de lucht in een vliegtuig circuleert ook constant. Dus wat het nadeel is, en er zijn ook speciale procedures voor die, die ik heb moeten leren. Als er een bepaalde infectieziekte is, die verspreidt zich echt onwijs snel in zo'n vliegtuig. Omdat die lucht zich door de hele cabine constant eigenlijk uh, verspreidt. Dus uh, in zekere zin als iemand een bepaalde besmetting heeft. Uh, en ik, kijk, ik weet niet hoe de overdracht van ebola exact is. Ik, ik geloof dat dat echt op aanraking ja, is. Ja, ja, licha lichaamsvocht. Ja. ja ja, maar dus goed, het kan trans transpiratievocht zijn. Bijvoorbeeld, als iemand koorts heeft en transpireert. Ja. en het vocht komt op een armleuning van een stoel. Ja. en jij pakt het vocht en, je, en je, dat komt ook in jouw lichaam. Dan, dan heb je al kans dat je besmet wordt. Ja. Dus dat is, Spittig, ja. in die zin is het heel kwetsbaar. Maar het is niet besmettelijk uh, als je gewoon naast iemand zit. Uh, en, en hij ze weet niet. en hij weet niet en je geeft hem een hand, dan, dan hoeft het niet besmettelijk. Okay. Althans, zo heb ik het begrepen. Want het hoor. is, het is ja. pas besmettelijk op het moment dat je koorts hebt. Daarvoor ben je niet besmettelijk. Okay. Op het oh, ja. moment dat je koorts hebt, dan ben je pas besmettelijk. Ja. Dan kan je het overdragen. Eerder niet. Oké. Okay. Okay. Nou, dat wist ik dan weer niet. Nee. Nee. Nee. Nou ja, wat natuurlijk gewoon heel belangrijk is... is dat je zorgt dat je je hygiëne gewoon zelf uh, bij jezelf... Ja. dat is eigenlijk het klassieke, het klassieke uh, beginsel... is uh, een, een verbetering begin bij jezelf. Precies. Dat is het gewoon. Ja. En als iedereen zelf zorg draagt voor zijn eigen veiligheid... En, en voor de veiligheid van de mensen om, om hun heen... Dan lijkt het mij, maar het is natuurlijk in die landen ook best lastig om dat tegen te gaan. Want Het leven daar gaat ook door. En het leven is daar nou helemaal niet zo hygiënisch. Nee. Uh, ja, ik heb er omdat ook... het geld en de middelen er niet zijn. Bijvoorbeeld water, dat is gewoon daar echt lastig. Zeker schoon water. Ja, ja. Als het wat helemaal in het water zit, dan uh, ja, krijg het er maar eens uit. Ja. ja, ik heb er pas een documentaire van gezien over... Uh, over Ebola. Gelukkig wordt er wel aan een vaccin gewerkt. Hè? Dus... Ja, ja, de verwachting is, uh, is dat het er pas uh, ergens in 2015 zal zijn. Dus dat is nog een jaar ongeveer. Uh, in het ergste geval ruim een jaar wat we moeten overbruggen. Nou En zoals het er nu naar uitziet, het, het, het multiplyt zich constant. Dus uh, het zijn inmiddels al 10.000 besmettingen. Ja. Waarvan de helft al overleden is. En, en uh, Op dit moment is de ratio zo dat 70% van alle gevallen overlijdt. Nou ja, zeker in de, in, in de landen waar medische zorg gewoon beperkt is. Doordat artsen door dit soort verzekeringskwesties niet kunnen afreizen. Ja, ik denk dat we daar als wereld. bedoel, we hebben nu al 1 miljard euro. Hè, in euro's is dat dan het bedrag. Uitgegeven aan, aan deze epidemie. Dus ja. dat is, als je het door duizend deelt. Of door vijfduizend deelt. Het aantal mensen wat nu overleden is. Ja, ik weet even niet precies uh, 1 miljard. Ik zal het eens voor de grap doen. Dus dat is een 1 met uh, 9 nullen. Dat zeg ik goed, hè? Een 1 met 9 nullen. Ja. Dus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delen door 5.000. Dat betekent dat er eigenlijk in theorie al 20.000 euro de man is uitgegeven. Dan zou je zeggen dat het toch wel, hè... Dat, als je daarover nadenkt dat er nu al 20.000 euro de man is uitgegeven... dan moeten wij toch ook wel het geld kunnen vinden om die artsen te verzekeren. Dat lijkt mij wel, ja. Dat ik weet natuurlijk niet wat zo'n behandeling kost. Hè. Uh, nee. Ik weet ook niet waar. Maar het zit hem natuurlijk in het voorkomen. Ja, wat ik ook gehoord heb, de farmaceutische industrie daar was het niet zo interessant voor om een op te maken, omdat er maar heel weinig ja, ik waren. Ik weet zeker. Als er een farmaceutisch bedrijf is dat de oplossing vindt voor deze ziekte, ja, die maakt toppertje. Die maakt toppertje. Ja, dat denk ik wel. Oh, maar ja. dat moet niet de insteek zijn. Nee, ik bedoel, nee, nee, nee, nee, nee. je nou, moet. dat zeker niet. Nee, dat nee. is uh, ja. Uh, misschien heb jij straks nog wat weer uh, actueel nieuws voor ons, Sven. Zeker. Uh, waar we even over kunnen praten. Even een muziekje tussendoor om uh, even te ontspannen. Dat doen we met een, uh, met een cowboy. Mm -hmm. Ik zeg altijd wat, geen cowboy. Uh, Glenn Gamble is dat, Rhinestone Cowboy.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 Van Gamble was dat met de Rhinestone Cowboys. Ken je dat het waar of zegt het je helemaal niets? Uh, nou, helemaal niets. Uh, uh, bij dat soort nummers klinkt het vaak wel bekend als ik het hoor. Maar ik ben wat dat betreft best wel slecht met de titels van oude nummers. Hoor. Maar, maar hoe vind je zo'n nummer bijvoorbeeld? Uh, het is een beetje country hè? Ik weet niet, hoe heb jij het gevonden? Ja, ik, ik heb het gevonden op de computer. Dat dus was toch ja, dat heerlijk? Dus dan, dan, was, dan zal ik dat was, ook he? doen. <laughs> dat was toch heerlijk? Ik hou ervan. Ja, ik, ook. ik vind dit hele lekkere muziek. Heel lekker. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Dat is mooi. Ik hoop u ook thuisluisteraars. En u luistert altijd nog naar Zandvoort. Draait door bij Zivem Zandvoort. Met als gast Anton van Duin. Hij is bloemstelist. Hij was de, uh, een ster uh, op tv afgelopen week. Uh, hij werd tweede uh, als... Uh, Bloemstylist. En uh, ja, dat uh, legt hem geen windeier. En dan gaat ons straks. En dan moeten we eventjes. Uh, dan moet je me even helpen uh, onthouden. Anton, ga je nog op de valreep even vertellen waar dat allemaal is in, Kul, in, uh, in de Kwakel? Of in, de, in uh, ja, de Kwakel? In de Kwakel. Want ik vind het belangrijk dat, uh, dat Zandvoort uh, lege straten heeft aankomend weekend. En dat ze allemaal naar jou komen kijken. Naar die mooie creaties die je ah. maakt. Want ik heb ervan genoten op televisie. Sven, jij ja. had nog wat. Uh, wat uh, ja, nou helaas Nieuws. zijn er heel veel conflicten in de wereld natuurlijk. Ja, ja. Um, waaronder uh, voor de Nederlandse bevolking... maar ik denk ook uh, voor, voor de wereldbevolking um, heel erg belangrijk... Uh, de, de MH17-ramp. Inmiddels uh, zijn er al 284 lichamen geïdentificeerd. Dat is, uh, gezien de omstandigheden vind ik dat best veel. Ja, knap. Wat, wat, wat, wat, was, wat was ook weer het totaal aan, aan... 296, dus dat betekent dat uh, er nog twaalf mensen vermist. vermist worden. Ja, vermist worden. Ja. Um, deze week zijn dus zes slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. En van hen hebben de Nederlandse, uh, van, uh, vijf van hen hadden de Nederlandse nationaliteit. In totaal zijn er dus nu 284 slachtoffers van de MH17 geïdentificeerd. Um, wat ik eigenlijk wilde voorleggen is, is... hoe vinden jullie nou hoe daar door de Nederlandse regering mee omgegaan wordt... Uh, om, om, om daar te kunnen zijn en te doen wat we behoren te doen. Zijn we daar in te slap... Um, had Rutte echt tegenover Poetin en tegenover Oekraïne... gewoon moeten zeggen van nou, jullie laten ons daar gewoon bij. En iedereen die ons onze weg staat, die is zijn leven niet veilig. Hè? Om de oorlog te verklaren. Zijn we nou eigenlijk niet te zwak? Ik bedoel, laten we daar uh, wezen. Wij als Nederlanders zijn toch het zwaarst getroffen in die rampen. Ik mo moet niet wegcijferen dat, dat een hele hoop andere mensen ook verdriet hebben. Als Maleisië bijvoorbeeld. Maleisië ook. Exact. Maar gezien onze positie in deze ramp hadden wij niet verder moeten optreden. Wat vind jij ja. ervan Anton? Nou, oh, sorry. Oh, ja, ja, nee, sorry. Nou, wat ik vond. Ik, kijk, wat, wat is Nederland nou? Nederland is natuurlijk helemaal niks? Hè, ja. in, in verhouding. Ik vind eigenlijk dat de Europese gemeenschap daar wat had moeten doen. Die hadden meer hun rug terecht moeten houden, vind ik zelf. Ja. En uh, ja, ik vind dat ze daar wat uh, flink tekortgeschoten zijn. In, in het begin dachten we van, nou, zij hebben het fantastisch gedaan. Hè? Want uh, het is toch uh, eigenlijk, die Timmermans vindt uh, dat hij het fantastisch doet. Maar achteraf gezien denk ik toch dat we te slap geweest zijn. Nou ja, wat, wat ik vooral vind, als je het dan over Timmermans hebt... de, de speech was prachtig, hè? en ja. de woorden die hij ja. daarin gebruikt heeft... Dat, maar de daad achter het woord, die heb ik heel erg gemist. En ja. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Nou ja, dat bedoel ik met slap. Ja, ja. ja. ja het, het lijkt me op zich een enorm dilemma, hoor, want uh, er bestaat natuurlijk ook angst op uh, voor oorlog. Dat is het. Ja, ja. Maar ja. Je kunt natuurlijk wel met je. Vuizen... Wie is het begonnen, denk ik dan? Ja, oké. Okay. Ja, helemaal gelijk, Sven. Maar kijk, als, als Nederland ben je natuurlijk afhankelijk dan. Bijvoorbeeld weer voor, voor de NAVO en voor Amerikanen. Die uh, ook in de Tweede Wereldoorlog uh, de kolen voor ons uh, of de kastanjes voor ons uit het vuur gehaald hebben. Je bent afhankelijk als, als klein landje. Uh, en, en je kan wel een grote bek hebben. Uh, maar wat doe je uiteindelijk? Nee, ja, maar als ik bijvoorbeeld ook kijk naar, een, een, een, naar de beloftes die zijn gedaan door onder andere Poetin waarin gezegd is van nou wij zorgen ervoor... dat jullie gewoon uh, op dat gebied kunnen komen. En als blijkt dat in het gebied waar de meeste wrakstukken zijn... Uh, nog niemand geweest is... Ja, dat, dat vind ik dan gewoon raar om te horen. En ik vind best dat jij dan Poetin uh, daarvoor verantwoordelijk kan houden. Maar als je iemand er verantwoordelijk voor houdt... dan moet je ook wel iets aan sancties doen. En als ik dan hoor dat de, uh, het import- of het uitvoerverbod... van bepaalde uh, artikelen via landen als Turkije... alsnog weer gedaan kan worden... naar uh, moet ik ook bij zeggen dat de bedrijven die dat via die illegale wegen doen. Zelf ook dom bezig zijn. Ik snap best dat je omzet misloopt. En ik vind ook dat de regering bij die sancties daar dan weer moet steunen. Maar ik vind als je dan toch uh, voor je bedrijf dat opzij wil zetten. En dan toch je producten wil exporteren. Dat, dat vind ik ook best wel raar om te horen. Wat, wat vinden jullie daar nog meer van? Ja ik vind, ik vind uh, uh, uh, wereldwijd überhaupt altijd de economie. Prevuleren. Als het om geld gaat, dan kan er van alles wapenverkoop. Uh, uh, bedrijven die proberen dan ook via omwegen hun kop toch boven water te houden. En uh, doen, doen uh, eigenlijk illegale uh, weer wat eigenlijk niet mag als het om sancties gaat. Mm -hmm. Dus dus uh, dat is eigenlijk uh, alles draait om geld in de wereld. Ja, en ik denk dat we met zaken toch een beetje op moeten passen, want uh, ja, Putin hebt natuurlijk die grote de kraan met dat met dat gas wat hij dicht kan draaien. Ja. ja. En dan hangen we natuurlijk straks in de winter erg aan vast. Nou, Daar gaan uh, we koken op denk, inductie. Denk, ja. Ja. Ja. ja toch? Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat je sowieso moet oppassen uh, dat je niet zomaar uh, uh, lukraak uh, uh, eisen kan stellen. En niet zeggen dat jij dat zo uh, uh, naar voren brengt, maar uh, het was natuurlijk een vraagstelling. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat je daar heel erg voor uh, op moet letten. Ik denk dat, uh, dat je veilig wil blijven, dat er heel veel dingen meespelen uiteraard. Uh, niet alleen uh, geld, maar ook veiligheid voor, voor Nederland. Mm -hmm. En uh, ik vind wel, uh, daar ben ik... Dat vind ik dan wel, als mijn persoonlijke mening, dat inderdaad het wel enigszins uh, wat harder aangepakt ja. had mogen worden. Want als mijn familie daar lag, dan was het toch wel even een andere zaak. Maar even, ja. even concreet dan met een, met een, een voorbeeld, hard aanpakken. Wat, wat, wat, wat, hoe hard aanpakken dan? Wat, moet je, wat had je moeten doen? Nou, bijvoorbeeld het, het verbod wat was ingezet vanwege het voedsel, dat vond ik best best uh, Dat uitvoerverbod vond ik eigenlijk best wel een, een sterke sanctie. Bedoel, dat kan een land best hard treffen. Alleen op het moment dat vervolgens de, de overheid dan niet controleert... op het feit dat die producten via andere landen alsnog daar terechtkomen. En ik vind ook dat een land als Turkije daar tekort aan doet. Want ik vind dat je dan op een gegeven moment... inderdaad net wat jij zei... Uh, dat je een vuist moet maken als gemeenschap. Ja. Uh, dat je allemaal moet zeggen van... Goh, hey, uh, maar ook als bedrijf. Ik vind gewoon als jij als bedrijf zo'n verbod negeert puur ook even de gedachte... Kijk, ik snap eens dat je als bedrijf wil overleven... en het, dat het zwaar is om dat te doen... maar als je puur de gedachte er alleen achter hebt... dat het de reden van het verbod is... om die mensen te kunnen identificeren... en, en daar te kunnen zijn... En, en omdat Rusland niks doet... dan vind ik dat je dat als bedrijf... gewoon moet respecteren. Ja, maar res het is wel ja, het dus het is respecteren lastig. Ja, het is heel lastig. Want ik begrijp dat wel wat je zegt... Hè? en dat heeft met respect voor de, uh, de nabestaanden... en de, de overledenen te maken... Maar we hebben het natuurlijk ook over... misschien wel een bedrijf die 800 medewerkers in dienst heeft... en die anders gewoon op straat moeten. Wat ja. respecteer je nou? Ja, dat, uh, dat is lastig. Maar dat blijft denk ik altijd lastig. En, uh, ik uh, hoor dat we weer naar een... Ja, klok, het, antwoord, het de klokje van gehoorzaamheid. We hebben het weer niet opgelost, het probleem. Het, het klokje van gehoorzaamheid... Uh, dat gebied mij uh, uh, jullie aan te geven... dat we nog maar een paar minuten hebben. En ik wil toch Anton ook nog even de gelegenheid geven... straks om zijn... Uh, um zijn uh, uh, de activiteiten van het weekend uh, voor de luisteraars te vertellen. Even een kort stukje muziek... en dan uh, de laatste ogenblikken van de uitzending... luisteraars zijn voor Anton. Anton, ik dank jou vast hartelijk voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Want je hebt het uh, geweldig voor ons gedaan... en we zijn heel blij dat jij uh, ons weer uh, uh, kennis hebt laten maken... van wat jij allemaal in huis hebt als het gaat om, uh, om bloemen. En we gaan zo horen hoe de mensen daar uh, uit Zandvoort in de omgeving... Iedereen die luistert naar Zium Zant wordt daar kennis van kunnen maken. Of mee kunnen maken in, in de kwakel bij Aalsmeer. Ja, wel een erg kort stukje muziek, maar uh, ja, noodbrekwet. Uh, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik, uh, ik dank. Hans Wassenaar voor zijn activiteit als technicus. Graag gedaan, graag gedaan. Hans, uh, bijzonder bedankt. Want uh, zonder jou hadden we de uitzending niet kunnen maken. Sven, dank je voor de functie als tafelheer. Nou, we hopen gedaan. dat uh, als je vrij bent in de toekomst dat je dat meer wil doen. Want het was erg uh, goed en gezellig allemaal. Dank je wel. En ik wil uh, als laatste toch uh, onze gast uh, Anton van Duin nog even de gelegenheid geven... om zijn uh, activiteiten bekend te maken... die het uh, aankomende weekend gaan plaatsvinden in de Kwakel. Ja, aankomend weekend... Uh, qua kunst en ambacht heet het, allemaal even googlen, dat is makkelijk te vinden. Uh, ik sta bij de firma Bruinsma Hydrocultuur en daar ga ik uh, ad hoc laten zien uh, wat je allemaal met uh, uh, gebruiksartikelen kunt doen in je, vanuit je eigen omgeving. Dus komen. Ja, met, met spullen van thuis eventueel. Oh, je mag altijd wat meenemen, dat maakt niet uit. Als er maar geen koelkasten naar binnen worden gesleept. Maar voor de rest, als je me komt, joh. <lacht> ik heb okay. overigens laten vertellen dat de firma gevestigd is aan de Noordammerweg nummer 1 in de Kwakel. Excuses daarvoor. De Noordammerweg. Noordammerweg nummer 1 in de Kwakel. Yes. Ligt bij Alsmeer, dus u rijdt uh, via Holland. Het heel he? groot bruins, maar op, dus iedereen weet het te vinden. Helemaal goed. <lacht> Dan wens ik u een heel goed weekend, luisteraars. Dus allemaal dank voor het luisteren naar Zandvoort. Draait. Door. Sluiten sluit af met een mooi gedicht over bloemen. En het heet Het leven is als een bloem. Het leven is als een bloem. Een bloem die alsmaar groeit. Het leven is als een bloem. Een bloem die langzaam openbloeit. Het leven is als een bloem. Een narcis, een tulp of misschien een roos. Het leven is als een bloem. Soms blij, verdriet en soms boos. Het leven is als een bloem, voor welke zal hij, zal hij ooit? Het leven is als een bloem, waar de wetenschap mee klooit. Het leven is als een bloem, zijn eigen leventje leiden kan het niet. Het leven is als een bloem, een bloem die alleen maar narigheid ziet. Roken, alcohol, het is allemaal zo slecht, maar toch ben ik iemand die voor de vrede vecht. Het leven is als een bloem.